Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische ambassadeur in Nederland moet uitleg komen geven bij buitenlandse zaken. Demissionair minister Bruins Slot wil dat Rusland het lichaam van Alexei Navalny vrijgeeft... De tegenstander van Poetin stier vorige week in een strafkamp, correspondent Geert Groot Koorkamp, vertelt waarom de autoriteiten geheim houden waar zijn lichaam is. Dat er uh, twee weken nodig is voor ja, chemisch onderzoek. Uh, wat dat dan ook mag betekenen. Uh, uh, het is natuurlijk een, een formulering die heel veel vragen oproept. Het is in ieder geval heel opmerkelijk, want ik kan mezelf geen, geen situatie herinneren waarbij het lichaam van een gevangene zo lang uh, ja, niet wordt vrijgegeven. Volgens de weduwe van Navalny is hij vergiftigd en willen de autoriteiten wachten totdat sporen van het gif zijn verdwenen. De vier jongeren die zondagochtend in Limburg zijn opgepakt... voor het gooien van stenen vanaf een brug... worden verdacht van poging tot doodslag. Dat meldt 1 Limburg. Bij de actie in Landgraaf werden twee auto's geraakt door stenen... die de jongens naar beneden gooiden. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Alle vier, de jongens, zitten nog vast. Een Russische militair die vorig jaar is overgelopen naar het Oekraïnse leger... is doodgeschoten in Spanje, dat zeggen Spaanse en Oekraïnse media. Hij zou met vijf kogels in zijn lichaam dood zijn gevonden in een parkeergarage. De militair stond niet achter de oorlog tegen Oekraïne... maar mocht ook geen ontslag nemen... en dus besloot hij afgelopen zomer een helikopter te landen op een Oekraïns vliegveld. Een hotelgast in New York heeft het wel heel bot gemaakt. Hij presteerde het om vijf jaar lang gratis te wonen in het hotel... Volgens deze huurexpert maakte de oplichter slim gebruik van een lokale huisvestingswet. Via die wet probeerde hij zelfs eigenaar te worden van het chique hotel. Hij was ook van plan om huur te innen bij de andere hotelgasten. Maar hij maakte misbruik van de regels, ontdekte juristen. En voorlopig zit hij er niet meer zo luxe bij, want hij is opgepakt. Het weer, regen, trekt via het weg vannacht 3 tot 6 graden en mistig. Morgen is er ochtend zon en 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Jij bepaalt vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request. Goedenavond, mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 113e aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud. Waar ik tegenwoordig in zeven thema-uitzendingen nadruk leg op nieuwe releases. De underground metal scene met Ben van Rode. De metal fan en zijn bands. De Nederlandse metal scene. Wekelijks terugkerende wisselende thema's waar jullie als luisteraars verzoeknummers voor kunnen aanvragen... ...of waar een bepaald onderwerp centraal staat. Maar jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden... ...dankzij het metalnieuws en de concertagenda. Vanavond is het weer tijd om jullie bij de uitzending te betrekken... ...met alweer de zevende aflevering van Play It Loud Request... ...waar jullie op het thema beste metalnummers van de vrouwelijke bands... ...verzoeknummers voor kunnen aanvragen... Ik heb ook voor deze uitzending weer veel requests mogen ontvangen... en deze zal ik gedurende deze uitzending met veel plezier voor jullie gaan draaien. En zoals altijd begin ik elke uitzending en uur uiteraard met een uuropener. Tevens een verzoekje van mijn loyale vaste luisteraar Joyce van het Hul uit Zwolle... die in het verleden vaker nummers heeft aangevraagd... maar dit keer de keus gaf uit drie nummers. Mijn keus viel op de Oostenrijkse symfonische metalband... Visions of Atlantis met het nummer Legion of the Seas. Van het tot nog toe laatste en achtste album... ...van de band uit 2022, getiteld Pirates. Het thema waar de band graag over zingt. Visions of Atlantis haalden hun inspiratie voornamelijk... ...van de Finse band Nightwish en de mythe Atlantis. De band staat van woensdag 2 oktober in de 013 in Tilburg... Joyce, wederom reuze bedankt voor jouw verzoekje. Blijf ze insturen en vooral luisteren vanavond... want heb nog een aantal verrassingen in petto voor je de komende twee uurtjes. Liefhebbers van symfonische Metal komen vanavond goed aan hun trekken... en aangezien de overgrote meerderheid dat liefhebber is van dit genre ook vrouw is... kan het ook niet anders dat de meeste van mijn verzoekjes ook afkomstig zijn van de dames. Zo ook het volgende nummer dat is aangevraagd door mijn lieftallige nicht Miranda Timmer... dat net zoals Joyce wel eerder muziek heeft aangevraagd. Zij is dankzij haar partner Peter in de ...metalwereld terechtgekomen en gaat sindsdien ook vaak naar concerten... ...zoals die van de Nederlandse metalband Blackbriar... ...die ze zowel als voorprogramma zag als hoofdact... ...en deze band helemaal geveldig vond. Dit dankzij de zangeres Zora Kok, ...die een hele eigen en unieke geluid heeft... ...die je eigenlijk gelijk herkent... Ik hoor bijvoorbeeld een beetje Kate Bush in terug, maar luister maar eventjes. Zij wilden het nummer I'd Rather Burn horen, afkomstig van hun EP We'd Rather Burn uit 2018. Miranda, jij wederom bedankt voor je request en veel luisterplezier met BlackRide. maandagavond op ZFM stond Nederlandse trots, beste zangeres van Nederland... en frontvrouw van de eerder genoemde Finse symfonische metalband Nightwitch. Dat was natuurlijk Floor met A Fire. Aangevraagd door Tamara van Rey uit Zandvoort. En zij zegt... Geweldig nummer van mij en mijn vriend... die hem door een zwaar ziekbed heeft heengetrokken... en samen een lang traject hebben moeten doorstaan. Het nummer past naar eigen zeggen perfect bij hun. Samen de strijd aangaan om het vuur te doen blijven branden... en het slechte vuur de ziekte dus te doen doven. Mooi gezegd, Tamara, en dat is echt de liefde. Voor elkaar gaan door het vuur. Ik hoop dat jouw partner snel weer de oude is. Keep strong. Dank je wel voor jouw geweldige verzoek... en hoop dat je ervan hebt genoten. Tijd nu voor een beetje eigen eenbreng. En met mijn keus begint het een beetje op Play It Loud Dutch Fury 2.0 te lijken met al die Nederlandse artiesten. Maar bewijs maar weer wat een hoop kwaliteit uit ons eigen landje komt. Reden te meer om er dus een volledige uitzending aan te wijden. Mijn keus voor de request-uitzending van vanavond viel op de destijds als death metal act begonnen. De band Gathering, al uit Os opgericht door de gebroeders Hans en René Rutte en Bart Smits. De band maakte twee albums, Always uit 1992 en Almost the Dance uit 1993 voordat ze na ontevredenheid over hun geluid het in 1995 over een andere boeg gooiden. Met een meer gothic en symfonische richting dankzij het doorbraakalbum Mandy Lion, Met erop het debuut van zangeres Anneke van Giersbergen. De single Strange Machines gooide hoge ogen en bereikte de 37ste plaats in de singles top 100. Het album verkocht maar liefst 130.000 keer en stond zelfs maandenlang in de top 10 van de album top 100. De opvolger Nighttime Birds volgde twee jaar later en borduurt grotendeels voort op de voorganger... waren het niet wat rustiger en meer op pop georiënteerd. En van dit geweldige nummer, uh, album krijg je van mij het heerlijke... bijna zeven minuten durende On Most Surfaces te horen. Dat het vierde album van de band opent... en wat het tweede met de etherische zang van Anneke. Het nummer gaat over de Inuit-bevolking... een groep cultureel vergelijkbare inheemse volkeren... die de Arktische gebieden van Groenland, Canada en Alaska bewonen. En aansluitend hoorden we wederom onze Nederlandse trots van Willem Temptation met Angels. Aangevraagd door mijn grootste fan, mijn eigen moeder Tony Pater. Die kippenvel krijgt bij het horen van de stem van frontvrouw Sharon de Nadel. Symfonische Metal is een van de weinige stijlen binnen de metal scene... die haar wel kunnen bekoren, mede dankzij de vrouwelijke vocalen. Ze wil graag het prachtige nummer Angels horen... omdat het een rustig en mooi liedje is wat qua metal al meevalt. Het kenmerkende nummer en een van hun meest engelachtige, vandaar de naam Angels... verscheen als derde single van hun derde studioalbum The Silent Force... uitgebracht in 2004. Dit nummer gaat over verraden worden door iemand... of in dit geval een duistere engel. De beklijvende strijkers en het engelenkoor op de achtergrond... passen perfect bij het... Aspect van schurende gitaren en percussie, waardoor een prachtige en gedenkwaardige powerballet ontstaat. Dankjewel je wel weer ma voor jouw verzoekje. Blijf luisteren, want er komen nog veel meer mooie liedjes voorbij vanavond. Zoals deze van eigen inbreng. Ook weer van de eveneens uit ons eigen land afkomstige... symfonische metalband The Lane. Opgericht door de voormalig win tentation toetsenist Martijn Westerholt. De band van Westerholt begon aanvankelijk als een project... Waarbij, waar hij een verscheidenheid aan muzikanten voor uitnodigde. Met deze projectleden werd het debuutalbum Lucidity opgenomen... en uitgebracht in 2006. Waaronder andere Charlotte Wessels als hoofdstuk zangeres op de meeste nummers te horen is. Maar ook Marco Hitala, Liv Christine, Afsluiter, Sharon den Adel en George Oosthoek. Van dit album koos ik voor het lekkere The Gathering met gastbreidragen van Marco Hitala. En dat als vierde en laatste single van het album verscheen. The that angels sing The spell that calls the So feel Nederland de Nederlandse Symphonische Metal Bands wel gehad. Met Epica Storm The Sorrow... aansluitend op The Lanes, The Gathering. Wederom eigen inbreng, maar mogen uiteraard... niet ontbreken in het lijstje Female Fronted Metal Bands. Storm The Sorrow vinden we... op hun vijfde studioalbum... Requiem for the Indifferent... uit 2012 en verscheen als enige single van het album. Volgens Mark Jansen... verwijst de titel van het album naar het einde van een tijdperk. De mensheid kan niet langer... de kop in het zand steken voor de dingen die om ons heen... gebeuren. We staan voor veel uitdagingen. Er is een enorm enorme spanning tussen verschillende religies en culturen, oorlogen, natuurrampen en een enorme financiële crisis die uit de hand loopt. Meer dan nooit zullen we elkaar nodig hebben om deze problemen te overwinnen. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, het universum, de aarde, de natuur, dieren en de mensen, zal deze periode de opmaat zijn naar het einde voor degene die het nog, nog steeds niet willen of gewoon niet willen zien. Een requiem voor de onverschillige, maar ook een mogelijkheid voor een nieuw begin met grote nieuwe kansen. Nog steeds zeer actueel dus. Het is weer tijd voor een verzoekje en dit keer van een band dat niet uit Nederland komt. Mijn vrouw Esmeralda is eveneens niet enorm van de metalmuziek, maar kan net zoals mijn moeder bands met zangeressen wel weer waarderen. Ze hoeft ook niet lang na te denken over haar verzoekje, want ze kwam meteen met het nummer van Evanescence en het prachtige Maya Mortal die we vinden op het debuutalbum Fallen uit 2003. Een nummer verscheen als derde single van het album, maar later ook op de soundtrack van de film Daredevil. Het nummer werd geschreven door zangeres en pianiste Amy Lee en gitarist Ben Moody toen ze 15 jaar oud waren. Er werden meerdere versies van het nummer opgenomen met de vroegste uit 1997. Een demo uit 2000 en de bandversie uit 2002 die uiteindelijk op het album verscheen. My Immortal is een piano powerballet dat gaat over een geest die na zijn dood bij je blijft... en je achtervolgt totdat je eigenlijk wenst dat de geest weg was. Omdat hij je niet met rust wil laten. Dankjewel voor je aanvraag, schat, en geniet ervan.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 in het laatste blokje van het eerste uur Play It Loud quest, hoorden we een aanvraag van radiocollega Marja van vanmorgen is het weekend... Elke vrijdag van 12 tot 2 uur te uh, Horen op ZFM Zandvoort natuurlijk. Ik draaide voor haar de Burning Witches met The Dark Tower. De titeltrek van hun vorig jaar op 5 mei verschenen vijfde studioalbum. Het Zwitserse Burning Witches is in 2015 opgericht door Romana Kalkul... en bestaat volledig uit vrouwen. Momenteel is de Eindhovense Laura uh, Guldermond zangeres van de band... en maakte de talentvolle jonge Sonja Anubis... Nusselder eveneens uit Nederland en tegenwoordig bij de internationale... Female 80s rockband Cobra Spel, ook deel uit van de band. Hun muziek is het beste te omschrijven als een mix tussen traditionele, door jaren tachtig beïnvloede heavy metal en power metal met lyrische thema's als hekserij, tovenarij en het occulte. Lekker nummertje, Marja, bedankt voor jouw aanvraag. En voor ik doorga met het laatste nummer van dit eerste uur, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. De organisatie van het al uitverkochte Wacken Open Air... heeft de line-up weer iets uitgebreid. En waarschijnlijk blijven ze dat doen tot het festival begint. En vandaag maakt men bekend dat niemand minder dan Gene Simmons... naar Wacken komt met zijn solo-band. Daarnaast zijn ook Baroness, Whitechapel, Bullen... Sealand, Massive Wagons, Ropsey, Persephone en Planet of Zeus bevestigd. Wacken Openair wordt gehouden van 31 juli tot en met 3 augustus en is ondanks de neerslagproblemen van de afgelopen editie stijf uitverkocht. Op het programma staan onder andere oh, I'm on de Mars. Korn, Scorpions, Blind Guardian, Architects, Opeth, K.K.'s Priest, Accept, Behemoth, The Darkness, Spiritbox, Motionless and White, Testament en Vlog Molly. Alle informatie vind je op www.wakken.com. De line up van het komende Brainstorm Festival is uitgebreid met Alterium, Ecclesia, FN en F. Laatstgenoemde is zowel op vrijdag als zaterdag te zien in de theaterzaal. Eerder werden Evergrey en Theocracy reeds vastgelegd voor het tweedaagse evenement... dat op vrijdag 1 en zaterdag 2 november wordt gehouden in het podium Gigant in Apeldoorn. Naast optredens op het hoofdpodium zijn er bijzondere shows te zien in de bijbehorende theaterzaal. Het festival biedt verder ruimte aan een expositie, een metalmarkt, clinics, interviews en and meet-and-greets. Vanaf nu zijn er ook dagtickets verkrijgbaar... En voor meer informatie ga je naar de website van Brainstorm Festival. De Israëlische progressieve folk metal band Orphaned Land... heeft al meermaals een Europese tournee moeten uitstellen... maar nu heeft de band een nieuwe reeks datums bekendgemaakt. De band doet 28 november ons land ook aan en zal te zien zijn in Eindhoven. Support komt er in de vorm van Dirty Shirt, Azteca, Royal Rage en Ring of Geigs. Op 22 maart brengt Body Farm een nieuwe schijf uit. De nieuwe plaat heet Malicious Ecstasy en bevat 9 songs. Naast 5 songs die vorig jaar live zijn opgenomen in Polen... bevat het ook uh, nog 4 nieuwe tracks... waarvan de eerste single Retaliate al te beluisteren is... Het zal je vast niet ongaan zijn. ACDC komt weer naar de Benelux. Vanaf, vanochtend, dus afgelopen vrijdag... gingen de shows weer in de voorverkoop. Als je op het veld wilt staan... kostte je dat dus 150 euro voor de shows... in de Jouwen Cruijff Arena in Amsterdam... en het evenemententerrein van Dessel. Ondanks de hoge ticketprijzen... zijn beide shows binnen een uur uitverkocht. Vanwege lange digitale wachtrijen... hebben vele mensen helaas misgegrepen. Hoor je naast Wie wel een kaart heeft beter te bemachtigen... wensen we veel plezier. Het Rockhart Festival, dat trouw met pinksteren in het Amphitheater van Gelsenkirchen gehouden wordt, heeft de lijn rond Threshold, Unleashed, Chapel of Disease, Waltari, Beast, Dread, Sovereign en Wheel zijn namelijk toegevoegd. Eerder waren onder meer Amorphis, Cake is Priest, D.A.D., Brutus, Forbidden, Exorder en Primordial al bevestigd. De kaarten voor het festival kosten 119,90 euro. En het Rockhart Festival vindt plaats van 17 tot en met 19 mei. Alle informatie vind je op www.rockhardfestival.de. En dat was er meer voor deze week. En volgende week houd ik jullie uiteraard weer graag op de hoogte met het laatste nieuws. Maar nu gaan we door naar, zoals gezegd, het laatste nummer van dit eerste uur. Play it loud, request best female fronted metal songs. Samengesteld door jullie luisteraars en uiteraard verder aangevuld door mij. Het laatste verzoekje dit uur kwam van Mika Mengs uit Zandvoort. En zij vroeg via haar broer Ralf... Een nummer aan van Jack of Jill. Een Amerikaanse alternatieve rockband dat inmiddels niet meer bestaat. Zij wilde horen het nummertje. Even kijken hoor. Cinnamon Spider. Dankjewel voor je aanvraag, Mika. Blijf luisteren, mensen. Tot zo direct in het tweede uur met nog meer requests.